Twee uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten lijken steeds meer afstand te nemen... van de Egyptische president Mubarak. President Obama heeft opgeroepen tot een... ordelijke overgang naar democratie. Hij vroeg het regime om geen geweld te gebruiken... en de democratische rechten van het Egyptische volk te eerbiedigen. De afgelopen tientallen jaren heeft Amerika Mubarak gesteund. Maar nu wordt er in Washington steeds meer over zijn vertrek gespeculeerd.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 Het bronzen vrouwenbeeld stond in het centrum van Barcelona. Het was in 1939 opgericht ter ere van de overwinning van het leger van Franco in de Spaanse burgeroorlog. Volgens de burgemeester van Barcelona is er aan die overwinning niets waar de inwoners met trots aan kunnen terugdenken. Vier jaar geleden werd er in Spanje een wet van kracht om alle symbolen van het Franco-tijdperk uit de openbare ruimte te halen. Dictator Franco regeerde Spanje van 1939 tot aan zijn dood in 1975. Russische ijsbrekers hebben in de zee van Ochotsk... na een maand een groot visserschip bevrijd. De Sodoruzesfo vroor op Oudejaarsdag vast voor de Russische Oostkust... samen met twee andere schepen. In totaal zaten er bijna 400 mensen op. De twee andere schepen werden al eerder bevrijd. De Sodruzesso was het lastigst los te krijgen... omdat het schip breder is dan de baan die een ijsbreker kan vrijmaken. Ook de harde wind en het slechte zicht speelden de reddingswerkers lange tijd parten. Het Russische visserschip wordt nu naar open water gesleept... zodat het zijn weg op eigen kracht kan vervolgen. Het weer het is bewolkt en ontstaat nevel of mist. Pas vanmiddag breekt de zon af en toe door. De maxima liggen iets boven nul dan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 KRO Nacht van het Goede Leven Adeline van Mier Vrouw, waarom belt u het bij mij aan? Ik wou vragen of u nog oud brood heeft. Oud brood? Ja, ik heb het per ongeluk weggegooid en nou komen ze alsmaar zeuren. Wie komt er dan zeuren? De vogels natuurlijk. Normaliter krijgen ze brood van mij. Oh, dat moeten wel helemaal niet doen. Hoezo? Nou, ja, dat geeft rommel. En ziekte. U moet die vogels niet voeren. Ach... Het wordt heel vaak gezegd ook door de gemeente. Ja, maar het is zo sneu voor ze. Sneu? Je krijgt ratten, mevrouw. Ach, dat gaat toch allemaal niet zo snel. Doe mensen als u verloedert de stad Ach, Nee. Dat werkt u in de hand, Bent uw gevoel. U moet mij ophouden. Ja, maar die vogels zijn het enige wat ik nog heb in mijn leven, meneer. Ik heb al zo weinig andere dingen. Ik heb geen familie, geen aanspraak, niks. Hm, nou, nou ja. Ik heb misschien nog wel een boterham. Die kan ik u wel geven, als u wil. Alsjeblieft. Maar dat ga ik de beesten niet geven. Waarom niet? Dat is beschimmeld. Ach, dat kunnen ze best eten, hoor. Meneer, waarom zouden zij beschimmeld brood moeten eten... terwijl wij de heerlijkste dingen tot onze beschikking hebben... van patat, friet en kroketten en schnitzels en ijsjes en alles. Nee, meneer, dat kan u de vogels niet aandoen. Dat mag u ze niet aandoen. Wat moet ik met uw vogels, mevrouw? Mijn vogels? Het zijn ook uw vogels, meneer. Iedereens vogels zijn het. We hebben er allemaal voor te zorgen. Een vogel zorgt voor zichzelf, mevrouw. U moet zich gewoon niet bemoeien met die beesten. U mest ze vet. Nou ja. Door uw toedoen worden ze veel te dik. Krijgen ze hard aanvallen. Die beesten komen de lucht niet meer in, zeg. Zijn opvallend vette vogels, hoor, wat er hier allemaal in de buurt <tus> rondvliegt. En dat heb u op uw kerfstok. Vette vogels? U moet naar uzelf kijken, meneer. Dat heeft het over vette vogels. Nee, zegt. Nou, breek me klomp. Ja, inderdaad, ja. Het zijn toch vette vogels? Nou, meneer, u kunt gaan zitten wachten op uw eerste hartaanval. Hoor. Dat kan u van mij aannemen. Als je zo vet bent als u, dan had je er al lang mee moeten hebben. Nou, mevrouw, weet u wat u doet? U stikt maar in deze boterham, samen met uw vogels. Ja, u gaat ze maar lekker vetmesten, die beesten. Tot ze ontploffen, ja. Met u erbij. Goedemiddag. Tierenbeul. Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op groentevrouw.com voor uh, uw nachtelijk potje Goede Zin. Dit was een oudje, een van de prettige gesprekken van Marjan Luif. Waar zij uh, was met. Uh, samen met. Uh, Ton, Ron, nou, Tonkas, sorry. Zij zit op dit moment uh, op een uh, lekker Canarisch eilandje. Maar volgende week is ze er weer, hoor. Goed, uh, en nu mijn gast voor vanavond. Otto Lucky Vons Wiggers, nummer de derde. Huh? Ja, hoe moet ik jij nou noemen? Wat, wat is eigenlijk gangbaar? Nou, uh, mijn, uh, artiest... Ik hoor hem niet. Ik hoor hem niet. Mijn, uh, ja? mijn, uh, mijn artiestenaam is Lucky Vons de derde. En de meeste mensen noemen mij ook echt uh, Lucky. En, uh, maar mijn echte naam is Otto Wiggers, maar dat weet vrijwel niemand. Echt waar? Dus wat moet ik nou zeggen? Lucky de hele tijd om het niet. Ja, zeg maar, Lucky de hele tijd. Eigenlijk wel, hè? Ja, nee echt. Ja, altijd. Als de camera's aanstaat, of de microfoon aanstaat, dan, uh, dan moet het de Lucky zijn. Maar net in de auto was je, was je gewoon nog Otto. Ja. En nu ben je Lucky. Oké, okay, okay, dat is helder. heel snel, hè? Ja, maar er is iets niet met, met die microfoon niet goed, hè? Die doet het niet, hè? Oh, ja, ik pak die wel even. Ja, pak die wel even. Oké, okay, ja. Ja, ja. dit klinkt, klinkt beter. veel beter. Nou, nog een keer. Ik ben dus ja. Lucky Fonds de derde. U luistert <laughs> naar Lucky Fonds de derde. Luister, heb jij een leuk weekend gehad? Oh. Ja, heel goed weekend, ja. Maar was het een beetje laat geworden gisteravond? Ja. Wat heb je gedaan? Dat gaat je nee, helemaal niks aan, al die <lacht> vragen. We, we zitten ja, hier pas net. Nou, dan verzin jij gewoon van. Oh, ik was bij een optreden van. Uh, en dat liep een beetje uit of zo. Uh, nee. nee. Oh, je hebt gewoon leuke dingen gedaan. Ja. Oké, okay, nou goed, kan. Daar laat dan maar iets, uh, iets moois horen. Ik zal, Oh, nee, ik zal even <lacht> zeggen. Jij ja, maar naar je gitaar. Oh ja, ja ik ga ja, even een zingen. Ja. Dan ga ik. Uh, wat ga ik zeggen? Uh, ja, nou, dit najaar kwam zijn vierde album uit. Hè. Voor het eerst zingt hij daar uh, in zijn moorstaal... en voor het eerst speelt hij versterkt op een elektrische gitaar. En voor het eerst is hij ook met een bandje, dus een bas en een drummer bij. Maar ja, die zijn dus allemaal thuisgebleven en die elektriciteit ook. Maar uh, ik weet niet, wat, wat wordt het eerste nummer in het Nederlands? Ja, het eerste heet nederlands talig Lied en dat heet Helgelijk. Ik denk, ik hak er maar gelijk in. oké. Oké. Het begint met een vraag... Denk je dat ik in de hel kom voor het kussen met een jongen? Denk je dat ik in de hel kom voor het kussen met een meisje? Denk je dat ik in de hel kom voor mijn schelden en mijn vloeken? Denk je dat ik in de hel kom voor mijn proberen en mijn zoeken? Nou, dan denk je toch lekker verder. En heb Martin, hoe het hem is vergaan. Hij is gepakt door de politie, toen ze hem zagen staan. Ja, hij liep op straat te schreeuwen en hij gilde nemen mee. En ze dachten dat het een gek was, dus ze belde 112. En nu zit hij in zijn cel gebogen, met zijn handen voor zijn ogen. En als je hem wil halen, dan moet je zijn borg betalen. spell Ja nou en dus en ik heb je boek gelezen Dus laat me nu met rust want ik wil de sfeer niet bederven ik zal wel sterven, net als jij en net als haar Net als iedereen in deze zaal, maar ik ben er niet erg bang voor Want ik ben al eerder dood geweest, dat was voor mijn geboorte Ja, in de jaren zeventig was ik het toch ook niet En toen ging het best wel aardig, de wereld draaide door Zonder jou en zonder mij, zonder jou en zonder mij Zonder jou en zonder mij, zonder jou en zonder mij, zonder jou, zonder mij. anders vragen wat staat er op het spel nooit meer ergens anders klagen behalve in de hel in de hel in de hel in de hel in de, hel. In de, hel. In de hel. Kom zitten. ik ik zit de hele tijd te denken. Je begint te spelen. Ik heb natuurlijk ook thuis veel gehoord deze plaat. Ja. Ik moet ik waar moet ik aan denken? Ik moet aan Armand denken, aan de groot. En hoe heet nou die die katholieke blinde zanger? Nee ja, Fieser. katholiek. Nee, Weet nou die? Ik weet niet wie je bedoelt. De blinde zanger, jongens, weet hij ook weer van de Karo. die uit Brabant? Ik ben ze. Kort. Oh. Ja, ik ken zijn werk niet. Jules nee, maar heb de je Gilles nee, nou de Korte, uh, uh, Boudewijn de Groot, Armand, Jaap Fischer. Ja, dat zijn ook wel invloeden. Met name Armand. Met name Armand, ja. ja. Die, doet hij die nog wat trouwens, weet je dat? Ja, hij treedt best veel op. Ik, Echt heb, waar? Hem, ja, hij, ik, heb, ik heb hem laatst, ik ben hem een beetje opzoeken. Ik ging hem vragen of hij mijn videoclip wou spelen. En dat uh, heeft hij gedaan ook. Dus ik heb ook met hem monte Monica gespeeld en een beetje gehangen en zo. En het was heel leuk. Het was heel leuk om met hem te praten. Hij had ook enorm wijze woorden voor me. Want hij zei... Uh, ik was op een gegeven moment... Uh, wij waren gewoon een beetje aan het praten. En uh, uh, ja... Heel veel gerookt ook natuurlijk. Ja, strook, ja, enorm ja. stoont. Ja. En op een gegeven moment zat ik zo tegen hem te zeggen: van... Nou ja, je muziek is wel belangrijk voor me. Want ik heb echt vaak. Uh, in het begin uh, had ik had een beetje schroom om folkmuziek te maken. Om ja. zeg maar de jongen met de, de soort van de eeuwenoude Troebert te proberen uithangen. Want ik dacht van ja, het is niet echt modern. En waarom zou ik? En zo. En weet je, en dat is al zo vaak, eigenlijk zo vaak gedaan. En wie ben ik om dat ook nog eens uh, weer eens. Uh, te proberen en moet ik misschien niet bezig iets hips doen. Ja. En toen. Uh, en in begin, en, maar toen heb ik heel veel naar Amant geluisterd. En toen. Uh, en toen dacht ik van. Nou ja, dit is gewoon hoe ik muziek. Dit voldoet gewoon aan mijn esthetische idealen. Dus dan moet ik zelf ook zoiets proberen te maken. Maar goed, ik vertelde dat allemaal aan Arma. En zei hij van. Ja, maar weet je, Otto, je moet je nooit. Uh, ja, Lucky. <lacht> hij zei. Hij ja. zei. zei. Nou, Arma zei. Maar weet je, Lucky, je moet je nooit zorgen maken over. Um, of wat je doet, of dat alles gedaan is. Want de wereld is vergeetachtig. En wij moeten als artiesten gewoon telkens hetzelfde verhaal opnieuw en opnieuw vertellen. Het wordt op maandag weer uh, vergeten. Dus het moet op woensdag weer gezongen worden tot in de eeuwigheid. Ja. En zei die bovendien is het al, uh, het is misschien al wel eerder gezegd, maar nooit door jou, zei hij. Zo is het. En nou ja, to, to in twee zinnen valideert dan je held gewoon... Uh, je hele bestaan. Je hele bestaan ongeveer. Dus ja, ja, dus ja. het was een goed gesprek. Ja, ja. En hij treedt nog steeds op. En hij ja. is nog steeds echt uh, live hartstikke goed. Heel fenomenaal. Ja. Nou goed, ik vind ook dat uh, de jeugd uh, het wiel steeds opnieuw mag uitvinden. En uh, de, wat de geschiedenis ons leert is één les, hè? namelijk dat we niks leren van onze geschiedenis. Ja, ja, precies. Nee, daarom. Jij mag weer op jouw manier dat, uh, dat doen, vind ik ook. Hé, hey, Gouda 1981, je bent bijna dertig. Hey, ja, moet ja, je dat is hard over live zeggen? Nou, vind je het zo erg? Ja, wel bijna. Nou nee, ik vind, ik vind het niet erg of zo. Maar dan ben je geen ja, ik word kindje altijd meer. Wel, nee, ik word, ik word ook altijd wel jonger geschat. Het is meer dat ik het niet wil zeggen, omdat het andere mensen het lijkt te shockeren. Ik heb al het idee dat mensen denken toch wel dat ik, een soort, dat ik er meer uitzie als een jongen of zo. Maar je bent heel erg bezig wat andere mensen van jou vinden, hè? Huh? Je bent... oh Nou, dat vind, vind ik een beetje psychologie, zo door de korte bocht, hè? Die kennen we pas net, <laughs> als we zo gaan beginnen. Het is, dit, is, dit is een rookgordijn wat hij opwerpt, uh, maar okay. goed, maakt niet uit. Ik ga toch je doopsel even lichten, heel kort. Heb je ja. broers en zussen? Uh, ja, ja, ik heb een klein zusje en een grote zus. En zijn is trots op je? Ja, heel trots op me. Zijn die ook muzikaal? Komt dat, is het bij jou ja. ergens in de familie muzikaliteit? Ja, ik heb mijn kleine zusje vorige week nog in het concertgebouw gezien. Ze is dus, een uh, uh, contrabassist. Oh, wow. Niet in het Concertgebouw Orkest, maar wel in, uh, andere, in een aantal orkesten. Oh, leuk. En uh, mijn, mijn grote zus speelt ook uh, saxofoon. Oké, okay. en jij en, hebt die gitaar ook altijd al bespeeld thuis? Nee, ik, ben, ik, ik gitaar speel ik pas vanaf mijn 24 of 23 ja. of zo. Ik heb wel altijd piano gespeeld, dat wel. Piano les gehad, Maar ook. eigenlijk zingen en gitaar spelen en liedjes schrijven heb ik, is eigenlijk nieuw. Dus ik heb al wel mijn hele leven muziek gemaakt. Okay. We komen ook wel echt uit een muzikaal huis. Er is dus altijd muziek ja? staat op. En mijn vader kan ook mooi piano spelen en zingen. En zo. Ja. En, um, wat doet je vader? En uh, um, hij is. Uh, <laughs> ik ben geneigd naar het belang van die vraag te stellen. Ik heb nog nooit dat iemand me dat gevraagd heeft. Oh nee? Nee. Ik vraag altijd wat iemands vader doet, nee. oh, en zijn moeder ook. Hè? Want we zijn modern. Ja, zeker. Nou, mijn moeder is ja, maar ik ik ben bang dat je weer de psychologische conclusies gaat trekken, nee, hoor. Dus dit ik, voel gewoon... me, ik voel me nu uh, op op mijn uh, op, dat ik, alsof ik op scherp moet staan, maar um, mijn moeder is orthopedagoog en mijn vader is uh, revalidatiearts. Oké. Okay. Nou goed. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ja. Dit uh, en, en, nou, dan gaan we gaan we gewoon snel door. Uh, wat voor muziek draaide ze? Dat is wel leuk om te horen. Wat, wat voor muziek daar? Mijn vader was wel is wel fan van uh, country muziek. Johnny Cash en Dolly Parton en zo. Dat is al een beetje de muziek die werd thuisgedraaid. En, ma? en klassieke ja. muziek, veel, gewoon opera. En, uh, en mijn vader hield heel erg van pianomuziek, liest ja. en zo. Ja. En mijn uh, en, en, en, en, moeder is niet echt muzikaal. Nee, <laughs> ze is er niet zo mee bezig. Nee. En weet je nog wat de eerste LP of single of wat dan ook was? Of CD die je kocht? Die ik kocht, ja. En? Guns N' Roses, Use the Illusion 2. Dus dat, dat is de eerste muziek die ik echt met mijn eigen geld bewust ging kopen... toen ik een cd-speler had. Heel, uh, vind ik nog steeds heel mooi ook. Ik heb ook het idee dat de dramatiek van Kunst Roses... wel in mijn muziek is geslopen. Het is toch... Je, je eigen muziek is zo, uh, toch... Uh, als, je de, als je een beetje repertoire krijgt, zoals ik nu... Weet je, ik heb inmiddels vier albums en een theatershow gehad... en dan, als je, dan zie je wel ook... Uh, dan, dan zie je muzikale DNA ook een beetje terug of zo. Dan, ja. weet je wel, dan, dan... het zijpelt er doorheen. Ja, ja, ja, maar je ziet ook, ja. ja, maar het is ook net alsof je eigen platenkast... op een gegeven moment uh, zo ziet verschijnen in hoekjes en gaten of zo. En dan merk je ook hoe, hoe die muziek, die eerste muziek... hoe belangrijk die is, hè? hoe die eronder ligt ergens, die ja, smaak. Ja, nou, ja, wat ik interessant vind is dat je... zeg maar, Ik heb hele specifieke esthetische voorkeuren, dus ik heb... Zeg maar gewoon. En die, wat ik gek vind is, die, zijn al erg, die waren er al vroeger. Dus de liedjes die ik uitkoos van cd's toen ik acht was... Die, uh, dat, dat zijn de liedjes die ik nu ook zou uitkennen. Dus ik heb een heel specifieke smaak, maar die is eigenlijk altijd aanwezig geweest. Want er, bijvoorbeeld, um, er is een zo'n plaat uh, van de um, nou, Dire Straits, dat hield mijn vader dan van en er stond een nummer ook op die plaat. En het was altijd een beetje mijn favoriet toen ik jong was. Kan ik kan ook nog herinneren, nummer 8 en zo. En laatst hoorde nummer 8 ik... op de cd? Ja, ja, ja. En, en laatst hoorde ik gewoon die plaat weer. En toen hoorde ik dat nummer. En het is echt precies de... Uh... Wat je nu nog steeds mooi vindt. Ja, wat ik nu nog steeds Weet je nog mooi welk dus... nummer dat was? Ja. Weet je? Ja, ja, het begint zo. I was just an ancient drummer boy. and the wars I used to play. I called the tune to many a torture session. Het is ook gelijk van de teksten ook waar ik van hou. Toen stond ik nog geen Engels. Maar weet je. I was just an ancient drummer boy. And in the wars I used to play. I called the tune to many a torture session. Ja, weet je het is ja, echt ja. heel typisch zo folk. Weet ja. je wel, de drummer en de beul. Allemaal van die, al, van die folk archetypes ja, ja. en zo. Dus, dus, dus dat vond je toen al nou mooi. ja En hoe oud ja. was je toen, denk je? Dat is ook, ook gewoon zowel tekst weer, en ook de... Een soort van ja. de melodie was ook echt een beetje een soort van repeterende minuut-akkoord, zoals het lied wat ik net zong. Ja, ja. Um, nee, toen was ik acht al zo, dus ze dus was wel vroeg. Ja, nou, ik weet niet. Misschien wordt een mens geboren met haar uh, esthetische voorkeuren al. Uh, misschien is, is, en, dus, en dat Engels kon je ook al snel begrijpen. Misschien is kunstzinnige voorkeur gewoon wel ook uh, in je de, ligt dat vast in je ja. genen. En dat Engels kon je dat ook al volgen toen? Uh, nee. Nee, maar wel... Nee, ja, dat is zo gek. Maar, maar ja, misschien wel, misschien wel op het onbewust niveau. Want je kan ook... Je kan, ik, ik, ben, ik versta ook geen Portugees, maar ik kan wel vader ja, luisteren... en een ja. soort, van, soort van het gevoel ervan krijgen. Ja. Bijvoorbeeld, ik moest ook altijd... Ik, mijn favoriete plaatje was altijd uh, A Boy Named Sue van Johnny Cash. En er wordt de hele tijd in gelachen, weet je wel. Dat is die beroemde live-opname voor gevangenen. En die gevangenen die lachen de hele tijd op grappige momenten en zo. En ik kan me herinneren dat ik dan meelachte is ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. een soort van, je hoort toch ook ja. wel de humor man. Maar uh, over dat Engels, je hebt over DNA. Ik moet namelijk, mijn, mijn, mijn zoon die was een jaar of tien. En toen uh, ik zei, dat een ontzettend lui mannetje. En dan zei ik, god een lui mannetje. En zei hij, mother, laziness is in the structure of my DNA. Dus ik, Zou je ja. zo In Engels. Ik zei, waar heb ik oh, dat ja. nou vandaan? Dus, maar, dus Engels is tegenwoordig <laughs> zoiets uh, allemaal wow. tegenwoordig. Maar je bent Engels gaan studeren. Met, met, met, welk, ja. met welk idee in je hoofd? Wat wilde je ermee? Um, nou, ik, uh, ik had gewoon altijd al interesse in, uh, in li literatuur en, en popmuziek. En dan met name Britse en Amerikaanse popmuziek. Dus uh, ik dacht van, uh, ik, ik ga dat gewoon studeren... en misschien uh, kan ik dan leraar worden. Of, um, daar ben ik ook geweest, trouwens. En, uh, of ik dacht, misschien kan ik leraar worden of misschien zelf uh, uh, schrijver worden... Ik had meer het idee. Ik, had, ik heb dat idee dat ik liedjes ging schrijven, is pas echt later gekomen. Ik had altijd meer, ik had wel een soort vaag idee van. Oh, vroeg of laat ga ik iets creatiefs doen of zo. Ik, had dat, ik heb heel lang, echt tot mijn 25 gehad dat ik naar kunstenaars keek en altijd dacht van, nou ja, het is mooi wat zij doen of zo, maar ik zou het wel, ik zou het zus of zo doen of zo. En dat, dat was, toen kreeg ik dat idee van ik moet het zelf ook doen. En het was dan ook muziek op dat moment of zo. Maar tot, voor die tijd had ik dat vaag idee van misschien een soort schrijver worden of zo. Oké. Okay. En dat, dat, dat hele zingen is ontstaan eigenlijk doordat je een, een, een ontzettend leuk jaar had... Uh, uitwisseling op ja. de Universiteit van Edinburgh om, ja, je, ik om heb je Engels een, verder... Ja, toch... ik studeerde eigenlijk Engelse letterkunde in Amsterdam... maar toen uh, heb ik een, een jaar van die studie in, uh, in Edinburgh gedaan, de hoofdstad van Schotland. En dat was voor mij een soort van... Uh, uh, ja. Een soort ontwakening of zo. Vond het voelde een beetje als een soort persoonlijke ontwakening, Maar ook wat intellectuele ontwakening. Tegelijkertijd ook artistieke ja. uh, ontwakening. Omdat ik toen heel erg... Het was sowieso een heel cultureel jaar. In de zin van dat... Ik mocht met mijn studentenpas overgaatsen en binnen. Theater, dus ik had een gek, jaar ja. lang alleen maar gewoon... Met denk, theater, alleen maar naar de opera, ja, opera ja, ja. en naar de films. Ja, en, ja, ja. en overdag hadden we hele leuke leraren en zo. En gewoon geen... Ik had ook geen... Ik had ook zo gespaard dat ik gewoon daar geen baan hoefde te hebben. Zodat ik me gewoon een beetje ja. kon storten op de dingen die me interesseerden. Ja. En uh, daar heb ik gewoon... Uh, ja, dat, dat, dat, daar heb ik... Uh, toen... Toen... Omdat het ook gewoon op de universiteit zo interessant was daar. Toen had ik ik had het idee dat ik op een soort van... met... een soort voorbij het punt van waardering kwam bij kunst. Dat je op een gegeven moment... Dat was het eerste jaar waardoor ik ook, ook de achterkant van het borduurwerk ging zien. Snap je wat ik bedoel? Dus ik, als ik een boek las of zo, ja. weet je wel... Net als heel veel mensen, ik hield er altijd van. Maar dan op een gegeven moment ga je ook... Als je echt veel bestudeert en je, gaat ook, je probeert het ook echt uit te pluizen... Dus niet alleen van het genieten, maar ook kijken wat gebeurt nou precies. Wat heeft een artiest of schrijver of zanger nu proberen te doen? Ja, dat je gaat analyseren. En dat, je, ja. dat je het een beetje gaat analyseren. En dan in één keer... Dat was ook het moment waarvan waar ik in één keer zag van... Oké, okay, dit is een tactiek die dit, bijvoorbeeld deze techniek is gebruikt. Deze tactiek is gebruikt in één keer. En dan, op het moment dat je gaat inzien hoe iets gemaakt is. of een soort idee hebt over welke beslissingen zijn genomen. dat is ook precies het moment waarop je zelf uh, dat een reële optie wordt. snap je dat waarom? Dus opeens jezelf... ging je bedenken: dat zou ik ook kunnen proberen. Waarom ja, niet? Ik het kan ook zelf... op dat ja. podium staan. Waarom, ja. kan, waarom ja, zou ja, ik precies. dat niet doen? Ja, ja. ja, en ik heb sowieso wel gewoon. En, toen kwamen een aantal dingen die eigenlijk los van elkaar bestaan... in mijn leven heel erg. Bij dus mijn piano spel ik al heel lang. Ik, ja. ik, bedoel, ik, ik kon al wel gewoon muziek maken al heel lang. En het feit dat ik wel wou zingen graag... en de literatuur, dat kan dus ook dan toegepast worden in liedjes... Ja. En het feit dat ik gewoon heel erg uh, van applaus hou en publiek en aandacht en, en zo. Ja, ja, ja, ja, En al die dingen die eigenlijk tot die tijd niks met elkaar te maken hebben. Die kwamen kwam opeens keer... daar bij elkaar. Had je het lef om het Ik vind ook op te nu gaan. ook gek dat ik daar nooit echt eerder op gekomen ben. Ik heb nooit in een gezeten. Ik heb nooit een ouder, hè. Ja, als een radio, dat vind ik zo heerlijk. <laughs> ik gewoon praten. Maar je moet weten, ik heb een jaar lang in de wereld doorgezeten. Toen mocht ik nooit wat zeggen. Dus oh, <laughs> Ja. Maar luister, laat, laat even een, uh, weer een lied horen. En, en, en Engelstalig nu? omdat we, het, omdat Ja, het laten we dat dan helemaal... doen. oké. Okay. Het heet uh, Heb... Once I Was A Lady. Ooit was ik een dametje. All right. Ja. Het gaat eigenlijk, het slaat eigenlijk wel op waar we het net over hadden. Over artistieke ontwakening of zo. Dat past wel mooi. Oké, okay, goed. Nou, dan moet hij dus nu. Mm. Ja. Heb je het niet warm? Ik, ik stik. Nee. En dan heb ik een opvlieger. Oké, okay, dat kan. Nee. <laughs> ik pak even mijn, mijn, mijn waaiertje. Waar zijn mijn waaiertjes? Okay. <laughs> ik dacht dat ik er vanaf was, maar ja. Krijg je dan. <laughs> nou, Gewoon wijven. Kan ik? Ja, ga je gang. Oké, okay, dit heet dus uh, Once I Was a Lady. Once I was a lady, I was dressed in black and blue. I used to walk the boulevard because that is what ladies do My nails were always polished, my secrets always hid And I just did whatever it was that all the other ladies did At night time round my bedside I keep a million lights One for every soldier who's fought the war and died For my husband this landlord His eyes are full of greed And his army full of young men Whom he never even sees But now I am somebody else With golden books upon my shelves And diamonds on my mind Strolling through the woods at night To find a little bits of light Others leave behind Once I was a soldier In the army of some lord I've never even seen him I just got paid to hold his sword I kept my armor shiny And I kept my secrets hid And whatever I was told to do That is what I did And when I think about it now It's hard for me to say Whether I had a choice in life To do the things my way Because by the time I heard about That lady's bedside state, I'd already gone far too far It was already too late But now I am somebody else With golden books upon my shelves And I'm a song My mind Strolling through the woods At night to find the little Bits of light Others leave Behind Once I was a student I had to pick up my degree And I thought about the Years gone by, the years That number three How things that had seemed important Turned out to be a joke And things that had seemed natural Had all gone up in smoke And then an earlier a crowd had come To see me win my prize And I felt like I deserved it Like it was justice in my eyes But the only thing that I could think was What am I gonna do When all of this is over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 Applaus. Eindelijk krijg ik een beetje applaus erbij. <laughs> uit, uit de box. Waar? Ja. waar? komt dat vandaan? Dat komt uit de, uit de computer. Hey, well. het, het is een enorme overgang. Uh, weer het Nederlands. Hey, ben je gaan zingen? Is dat, is dat definitief, die overgang naar het Nederlands? Uh, nee, nee. Ik ga denk ik in beide talen wel verder. Ja, toch? Ja, het is allebei de moeite waard. Ja. Hey, uh, de grootste charmeur uh, in de muziekbis, de, de knuffelzanger uit het alternatieve uh, circuit. Dat word ja. je. Hey, je hebt heel erg mensen. Zijn het voor... jouw woorden? Of, uh... Nee, dat lees ik zo hier en daar. Dat zijn. Uh, zijn men... je, jij roept heel erg iets op wat voor of tegen. Huh? Ik merk het. Uh, ja, Thomas... nou, niet, dat doe ik niet expres hoor. Ja, die vertelde dat, dat hij ergens bij een DJ, wat radio 3 programma was dat Thomas. En oh, ja, de ene ja. was voor die, die was helemaal weg van jouw muziek en de andere was er ja, helemaal, ja, vond het echt helemaal ik, vreselijk. Ja. ja. Nou ja. Dat, dan, daarmee sta ik in een lange traditie van artiesten die, uh, die toch wat die ook wat gepresteerd hebben Zo eigenlijk, is het. Zo je, is Ik wil ik ben. Ik denk dat de meeste mensen die ik interessant vind... die hebben een vergelijkbaar iets. Dus ik beschouw dat als een goed teken. En het is ook... Uh, ja, ik, uh, ik doe dat niet expres. Kijk, als het aan mij lag... Uh, was, viel iedereen in Katzwa. Ja, ook, ook de jongens? Niet alleen ja. de meisjes? Ja. Ja, maar de, nou, het is niet alleen de meisjes. Ik is heb het zo? Ja? Is het niet nee, dat? Nee, nee, mijn publiek is denk ik voor de helft meisjes. Oké. Okay. Denk ik. Misschien 60%. Ja. Maar misschien wel iets meer als bij een andere, bij een andere um, muzikant of zo. En, en heb maar, je al verkering? Hè? Dat gaat, hij weer niet antwoorden. Dat gaat hij weer niet op antwoorden? Gaat <laughs> die nee. weer niet op antwoorden? Dat is een zoek. hele normale vraag om je verkeering heb. He? Ik, ik heb verkeering. Ja. Anne heeft verkeering, Thomas. Aan de technicus Thomas. Oh, heeft ik vind, verkeering, dat, ik en vind on... dat niet zo'n normale vraag. Ik vind het heel heel Heel, heel kom, intiem? Heel, ja, vind ik heel intiem. Ja, dan, ja, dan vraag ik, ik alleen maar: ben je verliefd? Huh? Nou ja, alsof dat. dat. het niet te zeggen op Het is Zo mogelijk nog intiemer. Ik hoef het niet te zeggen op dat ja. Of ben je iedere avond op een ander? Huh? huh? Nou. Nee, ik. Um, nou ja, ja. Ben je, ben je iemand voor huisje, boompje, beestje? Ga je later een gezin stichten? Zo voor over de toekomst, hè? Nou, uh, nee, ik... Uh, ik uh... Zie je dat niet voor je? Mm, nou, ik heb 18 jaar lang in een gezin gewoond. Dat vind ik al best wel lang. Om <lacht> Dus uh, ik, ik, <lacht> ik... Ik heb op zich niet zo'n... Uh, ja... Ja, ik weet het niet. Maar ik, ik, je kan je gedachten ook veranderen. Ik, Zo is het. Ik heb de hele tijd... Uh, als ik... ik merk uh, Telkens als ik bouwde uitspraken doe... Dat het gewoon... Uh, dat het dat bijna... Alsof het lot zo snel mogelijk het tegendeel wil bewijzen of zo. Ja, dus dat Ik zeg altijd van dit, of weet je wel, ook in de muziek of zo. Ik zeg altijd bijvoorbeeld met die vorige plaat. Ik zei van ja, ik ga een folkplaat maken. En dan, nou, dit is dan een beetje een volkliedje, Maar de rest van de plaat is best wel rock'n'roll. En uh, ja, dat is dan ook, dan zeg ik van het ik ga een folkplaat maken, weet je Dan maak je en iets dan, anders. En, hal, en dan een paar maanden later denk ik van ja, het is toch niet gelukt. Nee, het is maar, ja, het maar het je wordt... kan toch van alles zeggen. Je kan, je kan ook iets ja. zeggen wat niet waar is. Het maakt niet uit. Ja, dat is waar, ja. Hij, nee, maar, je... nee, maar ik voel het zo ik, ik vind ik denk van ik wil altijd en ik wil eerlijk antwoord geven. En, en maar, je wil ook een imago ophouden. Nou, dat is niet zo. Het is niet zo. nee zo, zo, zo, zo het, is, het is dieper dan dat. Ik hou niet, ik, ik hou niet van het, die cultuur die suggereert dat als je een paar soort van persoonlijke dingen weet van de artiest, dat je dan ook een soort van iets wezenlijk weet over zijn kunst of zo. Nee, ik, dat maar dat is het ook niet erg als je die dingen weet. Het is ook niet. niet uh... Nee, maar dat is, dat is waar mijn neiging vandaan komt om daar zo uh, moeilijk mee om te gaan. Snap je? Nou ja. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Ik probeer uit te leggen waarom ja. ik, zo, uh, waarom ik zo, zo, zo achterlijk reageer op uh, dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld, heb je ooit Celine gelezen? Nee. Oh nee, oké, okay, goed. Nee, dat is een andere zijlijn. Oké. Okay. Goed. Uh, of bijvoorbeeld, ik zag, zag ik dat nou in je tas zitten, Arne Grunberg. Ja, dat ben ik nu aan het. Bij deze, haar? Ja. Ja? Ja, dat vind ik heel grappig. Ik lig de hele tijd dubbel om dat boek. Ik vind het echt ja. heel grappig. Ja, ik vind het, ook. het concept is ook al heel goed. Het probleem wel met het boek is dat... De, de, ja, het gaat eigenlijk over een econoom die... Uh, het concept is eigenlijk liefde door de ogen van een econoom. Ja. Weet je wat al een heel uh, sterk basisconcept is. Ja. Maar hij... Uh, hij um, ik, zit zeg maar, ik ben nog maar op platzijde 150. Maar tot nu toe zit, het nog, zit hij nog heel erg. Is hij eigenlijk de hoofdpersoon. Ja. En is hij heel erg tevreden eigenlijk met een soort van cynische blik? Ja. En, uh, maar ik, vind, ik heb zelf altijd de neiging. Ik ga altijd de hoofdpersonen hun uh, gedrag overnemen. Ook een uh, manier van denken of praten zo. En ik heb het nu ook heel erg. Dus ik hoop maar dat hij voor de val komt later. In hij het komt boek. voor de val hoor. Ja. Nee, ik wil niet weten. Ik ben, <lacht> nog, een blad, ik ben nog een bladzijde ontvaart. Nou ja, dat nou. voel je wel aankomen. Nee, maar toe. goed, nou oké, okay, je leest dat boek en dan. Uh, ja. uh, wat weet je over Wil Hoef je ook verder niks over nee, te weten. Geen nee, persoonlijk. Nee, nee, nee. Nee, maar ik ben. hier... Ja, Nee, maar ik heb hier achter. Ik heb hier echt een scriptie over geschreven over dit soort issues ook gewoon. Dus daarom ben ik er altijd zo, zo, is zo dat de, de, veel in Is dat dan. je eindscriptie over, over Bob Dylan? Komt ja. dit aspect daar en de media? Ja, ja, heel erg. En de, en de, en de media en zo. Ja, ik heb. zeg maar, ik, ik werk sowieso al in. Als singer songwriter eh, werk je sowieso al binnen dat idee van uh, de, de artiest en de kunstenaar als een soort van eenheid of zo, of als een soort van, of, of bijna hetzelfde of zo. Weet je wel, het idee dat er de kunstenaar verheerlijkt moet worden en dat zijn, zijn, zijn leed is het leed en de liedjes is het leed van de dingen. En ik, ik weet gewoon, ik, ik geloof gewoon dat het veel complexer is dan dat. Dus daarom ben ik altijd heel, probeer ik altijd heel um, ongrijpbaar te zijn of zo in, in, in, als mensen een soort van psychologisch portret van mij proberen te schetsen. Of zo. Want ik lees ook wel eens analyses van... Um, dat mis ik ook altijd een beetje in de popmuziek, in de kritiek ervan. Hè? Nou. Als mensen over popmuziek schrijven, dan is het altijd... Ze proberen, als ze al analytisch proberen te zijn, dan gaan ze proberen mij te analyseren. Ze dus denken van, oké, okay, wat is die Lucky Fonds nou voor jongen? Wat, wat is nou precies, waar doet hij het nou precies om? En wat is zijn positie binnen het cultureel landschap en zo? En het gaat nooit over de muziek zelf of zo. Snap je? Dus, dus, dus, weet je wel. Da, da, da, da, da, da, dus daarom ben ik daar zo... Uh, de, en en ik, ik, ja, ja, ik Het is ook eigenlijk bijvoorbeeld gewoon... een vreemd fenomeen... dat je hier zit nu, te ouwe horen, met mij. Eigenlijk, ja, maar strikt is, genomen. Ja, maar ja, ik denk wel, uh, we hebben wel een interessant gesprek. En dit soort issues ja. interesseren mij ook heel erg. Ja. En het grappige is, als ik zo'n vraag gesteld word... en ik geef dan een antwoord en, ik, en dan nu gaat het gesprek daarover... Ja. dan zegt dat eigenlijk juist niet heel wezenlijks over mij. Ja. Meer nog dan als ik misschien rechtstreeks antwoord geef... Ja, ik heb Dat wel, je vertelt wat je papje en mami Ik en je dit en dat. Ja, weet ja, ja, dit ja. zegt misschien meer ja. over... Dit ja. zei, dit, uiteindelijk zegt dit nog meer over mijn uh, manier ja. van werken. Tenminste, ik kan me voor... Ja. Maar ik weet het ook niet. Ik heb ook wel een journalist gehad die zei van... Je moet je niet zo aanzetten, gewoon antwoord geven. Dat vind ik ook wel fair enough, weet je <lacht> Dat <is> ook, <lacht> ook wel... <lacht> Ja, die zijn gewoon van... Uh, je met je beetje conceptueel geouden hoer. <lacht> maar ik vind dit soort dingen heel interessant altijd. Ik vind, ook altijd, ik vind trouwens ook wel... Uh, hoe een artiest omgaat met de media of in interviews... dat vind ik vaak heel interessant. En dat vind ik ook heel erg iets zeggen over. de. de ik heb het idee dat er het soort antwoord dat ze geeft... geeft eigenlijk meer informatie dan die antwoorden zelf nog over die artiest... Snap je? Ja. En uh, dus, dus, ik lees interviews altijd met één oog, gewoon met: oké, okay, wat is nou welke vraag wordt gesteld en welk antwoord geeft ze? Met ander oog, denk ik van: oké, okay, waarom geeft hij dat antwoord? Welke antwoorden had hij nog meer kunnen geven als hij bijvoorbeeld calculerend had willen zijn, of als hij nagedacht had over zijn imago, of als hij gewoon, uh, snap je? En bijna iedereen geeft antwoorden op basis van hun imago. Ik bedoel, een een, een interview is een uitwisseling. In, in, weet je, als ik interviews geef, dan ja. doe ik dat. Gewoon omdat ik uiteindelijk mijn muziek heb om te verkopen. Ja, precies. Dat is het. Ja. En nu vind ik het ook leuk. Dat is aardige bijkomstigheid. Uh, maar uh, dus, dus, dus, mijn antwoorden ook. Of zo. ik, zou, ik zou de. De, de drang om mijn muziek te verkopen zou altijd groter zijn... dan de drang om gewoon een eerlijk antwoord te geven. Zo. Ja, precies. Dus daar, Ja, dat, dat maakt... Ik voel, het... ik voel me ook wel geoorloofd altijd... dat ik gewoon in principe mag zeggen wat ik wil. Hoewel ik wel echt... Lief... Ja, en nou hou maar even okay. je mond. Nou hou maar even je mond. Okay. We gaan een plaat draaien. Wat? wat gaan we draaien? Je hebt meegenomen, dames. Je dacht het is oh, leuk ja. voor in de nacht. Ja, dit vind ik textueel. Uh, dit is mijn leeftijdsgenootje Joanna Newsom. En dit is echt een van mijn... Uh, Voorbeelden nu van leef, ik ben vooral geïnspireerd door mensen van vroeger, maar dit is een inspiratiebron van nu en dat is ook en een zangeres is... die nu, nu, nu bestaat. Ja, en ja nu. ze is nu, ja, ze komt is nu ze populair. Aan? Ze is even uit, uit Amerika, uit California. Ze speelt harp en ze zingt erbij. En uh, ze is textueel vooral heel goed. Hier zit een tekststukje in en dat breekt mijn hart iedere keer. Maar... is dit niet het meisje van Portisrit? Nee. Oh nee, nee, dat, is, oh, nee, nee dat, is, uh, dat is Judy uh, Sill. Oh nee, dat is nee. Beth Gibbons. Beth Gibbons. Oh, maar oh, ja, okay. nu komt Joanne en Nielsen. Oké. Okay, okay. Hey, hey, hey, the end is near. On a good day, you can see the end from here. But I won't turn back now, though the way is clear. Oh, ja. Nou, dit breekt mijn hart echt, iedere keer als ik dit hoor. Ik uh, ja? echt zo. haar, John, haar teksten zijn. Uh, gaan echt zo recht alsof mijn ziel gewoon. Uh, geraakt wordt. <laughs> ja, echt uh, zo mooi. Het, zit ook zo, het is ook zo'n subtiele tekst, dit. Want ze zingt hier eigenlijk over, dus, uh, nou ja, over haar nou, verdriet, over de teleurgang van een relatie. En ze zingt op een gegeven moment zingt ze van... I had begun to fill in all the blanks. Dus ik was alle, alles al aan het invullen. right down to what we'd name her. Uh, tot en met uh, hoe haar wow. zouden noemen. Dus in andere woorden zat er misschien een baby verwacht. En, maar wat ik nou zo mooi vind... Een, een baby zou je beschrijven als it, weet je wel. Als iemand vraagt van, in het Engels van hoe ga je het noemen... dan zeg je... What, uh, you know, what are you going to name it? Ja. Je zegt nou, je kan nog niet het geslacht van een baby zijn als nee. je nog ineens zwanger weet. Dus ja. Maar zij zegt dus van, write down to what we'd name her. Dus omdat ze her zegt in plaats van it, dan, zegt ze, dan, had ze dus, dan geeft ze eigenlijk, zeg maar, per ongeluk weg dat ze ook een fantasie had over het hebben misschien van een meisje als. Van een van de dochter, ja, ja, van een dochtertje. Ja, ja, ja. Ja. En haar, haar tekst zit helemaal vol. En dat, daar gaat mijn soort van tekstschrijvershart ja. echt sneller van kloppen. Ja. Dat soort minimale details, weet ja. je wel. Zal ik je nou iets, iets, iets lullig zeggen? Is, want ik luister naar haar en ze heeft een beetje een, een weird stemmetje. He, het is een ja. beetje hoog. Ik heb gewoon, en ik heb notabene een koptelefoon op. Ik heb moeite om het, om het te verstaan. En ik moet je heel vaak zeggen. Ik moet zeggen dat ik heel vaak muziek. Uh, dat ik dus dan, als ik de tekst wil, dan ga ik even op internet en dan kijk ik wat is die ja. tekst. Net als ik een gedicht gewoon, dat lees ik gewoon. Dat kan ja. ik rust. En vaak als ik naar muziek luister, dan is die tekst toch secundair. Gaat mij om. Het... Ja, maar ik, ik heb altijd het idee dat mensen um, hun tekstbeleving onderschatten. Je weet toch, als je in een café zit en achter je wordt een gesprek gevoerd, ja. je volgt dat gesprek niet, toch? Je, je, je bent niet minder aan aan gesprek. Totdat je naam valt. En dan draai je in één keer om en je hoort je eigen naam. Ja. Dat is ook met tekst zo. Dus je, als je denkt dat je het niet hoort, hoor je het toch. Ja. En als het een goede tekst is, dan voel je het zonder te luisteren. Ja, ja, ja, ja, ja. En als het een slechte tekst is, uh, dan, dan, dan voel je het niet. Ook al hoor je niet dat het een slechte tekst is. Ik heb dus die. Het is een soort wilde theorie die ik heb hoor, ja, maar ja, ja. ik geloof er echt in. Maar dat is de analogie die ik daarvoor gebruik. Weet je, wel? gewoon ja. het café, dat café, je, dat, je, dat je altijd, ook als mensen achter je roesten moesten en er valt iets ja. waar je interesse in hebt, dan. Ja, ja, ja, ja, word je ja. Okay. Dus je, luistert altijd, je hebt altijd één ja. oor dat meeluistert. Uh, nou, volgens mij is het ook wel persoonsgebonden. Want als je nou, na, na, naar mijn dochter kijkt, die, die kent alle ja? teksten van liedjes uit haar hoofd. Ja, en je zoon kan ook al zo goed Engels. Ja, ja dus, en die uh, denk uh, uh, fascinerend. Dat heb ik dus <laughs> helemaal niet. Nee, nou, maar ook liedjes van, van, van vroeger, uit de jaren negentig, Nederland, is een oude sol En dan kent ze, oh, zingen ze dat? <laughs> Ja, ja, ja. Dus het is ook wel een gerichtheid. Ja, ja, ja. ja, je moet, ja. ja hey. ik, ben, ik ben zelf heel erg. Uh, ik, ik hou heel erg van teksten. En ik ben echt zo eindeloos gefascineerd de, door een soort van wisselwerking tussen melodie en tekst. En wat er, wat er gebeurt op dat moment. Weet je wel. Ja. Dat er gewoon. Ja. Dat, het soort van. Er de, de ontstaat een, een derde ding. En dat vind ik altijd zo fascinerend. Ja, en Jonah Newsom. Zij is dus een soort cultfiguur, want dit, dit is ook iemand waarvan mensen denken van die, track, die stem trek ik helemaal niet. Nee. Of, uh, of uh, dat harp. Of uh, die denken dat het hippieachtig is. Maar zij is iemand die dat echt zo goed kan. Gewoon. Die gewoon haar. haar Melodieën zijn als je het vaak hoort, echt super verslavend. Ja. Dan heeft ze ook nog ja. die echt super precieze, ja. echt scherpschutterspoëzie. Jij bent in Amerika geweest, je hebt ook gespeeld. Oh, ja, heel een paar vaak. keer. Ja, heel, ja, vaak. heel vaak. Ja, ja nou, nou ja, vier, vijf keer. Denk ik. En waar ga je dan heen? Waar ben je dan? In New York, East Coast, Canada, Toronto. En in uh, Texas, een paar in Austin, Texas heb ik een aantal shows gedaan. Op en festivals. Of Canadian. Ja. Ja, en het liep goed, het was leuk. Ja, ja, ze dus vinden het mooi daar. Ja, ja, ja, ja. Ja, en, en heb je dat zelf georganiseerd? Of is gaan. dat? Vrijdag gewoon naartoe? En... Nee, daar heb ik management voor. Heb je gewoon management? Ja. Je, ook, je hebt ook een, een speciale band met Zuid-Afrika. Daar ben je een aantal keer geweest. Ja, daar heb ik vier keer getoerd de afgelopen twee jaar. Ja. Uh, daar ben ik één keer heen gegaan. Op een soort van uh, speciaal verzoek voor een festival. Ja? En het sloeg echt zo aan dat er gewoon. Uh, en ik vond het zelf ook leuk dat we gewoon telkens teruggekomen zijn. Inmiddels heb ik daar een soort fanbasis. Ja, nu, en nu zing je in het Nederlands? Kan je ook in het Nederlands zingen daar? Nee, ik denk niet dat het zin heeft. Want zo is Afrikaans niet echt een taal dat veel, niet, veel mensen spreken niet echt Afrikaans daar. Uh, tenminste, het is niet zo'n hippe taal. Jongeren of zo, die spreken ook uh, Engels onder elkaar. Misschien hebben ze ja, vroeger ja, wel Afrikaans ja, tuurlijk, paard. Ja, ja. En, ook, en dan is Nederland Het is ook een beetje taal, hè? He? Het Zuid-Afrikaans, toch? Ja, maar de, ja, vind daar, ik. Ja. Daar, daar hebben uitgaande jongeren geen last van. Nee. Maar je, je zingt dan wel... Uh, um, ik heb een meisje in het Zuid-Afrikaans. Ja, Zuid dat doe ik dan? Dat is ik een beetje een gimmicky ding. Ja. Ja. Kan, kan, kan je even laten horen hoe dat klinkt, het Zuid-Afrikaans? Oh, maar ik weet het niet uit mijn hoofd, hoor. Ik kan het niet zo... Ja, oh, je, nou ja... Het is wel heel mooi. In het Nederlands zing ik dan van. Ik wil je. Ja, oké. In het Nederlands zing ik dan van. Uh, uh, ik wil je, de, het mooiste is het tweede couplet. Dan zing ik van. Uh, oh ja, ik, ik wil je hand vasthouden met je lopen door de stad. Zodat alle mensen zeggen: Hé, hey, kijk, zie je dat? Wat een mooie stelletje, die hebben het heel fijn. Ik wist niet dat er iemand nog zo verliefd kon zijn. Ja. En ze hebben naar het Afrikaans verteld. Er ik een vriend van mij. En ze van... Ik wil je hand van houden met je. want de deur Al die mensen kijken zij. Wat denk jij van dat? Zo'n mooie paarkie had ik nooit gezien. Ik had nooit geweten, Mensen kon zo verliefd wist niet dat oh, is het mooi hè? Ja? Ja, ja, ja, ja, dat vind ik zo mooi. Die is eigenlijk in het Afrikaans mooi. En van, ja, ja, ja, ja. Ik had nooit geweten, mensen kon zo verliefd wees niet. Ja. Oh, maar, maar nu moet maar, je eigenlijk ook opnemen een keertje. Is wel heel leuk. Ik heb hem opgenomen. Oh, jij hebt hem opgenomen? Ja, het bekantje oh, be waar is hij dan? Kan ik die ja, even heb, ja, hebben? Nee, we hebben hem op een soort video-singeltje geprint. Mag ik die ja, dag niet eens een keertje draaien? Ja, ja, is goed. Ga je dat ja, mij een keertje doen toekomen? Ja hoor. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Hey, is, is, het, is er een verschil in publiek? Is er uh, daar en hier? Uh, in je, in reactie op wat jij maakt? Of? Uh, nou, nee, niet echt of zo. Nee? Misschien, misschien in Zuid-Afrika zijn ze soms wat... Uh, misschien is wel in publieks gedrag, bijvoorbeeld. in zuid Afrika hebben ze heel erg neiging om mee te zingen. Zelfs met van die heel zachte stukjes en zo, weet je? Van, die, van die stukjes die echt nooit bedoeld zijn om mee te zingen. En dat doen ze dan toch. En uh, ja, het Nederlands klappen we dan weer of zo. Maar ja, ik heb... Ja, nou, ik, nou, Want er toch zeggen, iets wat je aantrekt, nou, in Afrika, niet, in Afrika, uh... Ik moet wel zeggen, in Afrika viel het kwartje misschien wat sneller dan hier of zo. Uh, daar Bij ging, publiek. Ja, daar ging het gewoon gelijk. Was het gelijk alsof ze het gelijk snapte of zo. En natuurlijk, mijn Engels repertoire is daar veel makkelijker te, te verstaan. Want bijvoorbeeld het lied wat ik net zong, Once Was Lady, is heel tekstdicht... Weet je, het zit boordevol. Ja, dus uh, ja. ja, een heel verhaal. Ja, hele theorie. Ja, ja, en, ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Het is, heel, het is, best wel, het is ja. eigenlijk, als je het voor de eerste keer hoort, is het eigenlijk te veel om te volgen in het Nederlands. Ja. Maar als je Engels-native speaker bent, dan, dan, dan kan je het nog net wel volgen. Dus ik had het voordeel dat mijn teksten daar sneller aankwamen. Ja. En dat voordeel heb ik in Nederland nu ook, omdat ik Nederlands zing ja. nu. Wat, ook, wat ik ook heel fijn vind. Ik bedoel, voor mij is het eigenlijk het helemaal niet zo'n stap Engels-Nederlands. Nee. Dat, dat is voor mij geen, niet zoveel verschil, maar voor het publiek wel, merk ik. Nou, nu, nu, als, je, als ik jou in Nederlands hoor, dan denk ik... oh ja, wanneer is dit eigenlijk begonnen, dit soort, dit soort zingen? Dan denk ik dat even met spinvis te maken... daar is het voor mij een beetje begonnen eigenlijk. Dit, dit, dit, dat, wat, dat niet perfecte zingen, mm -hmm. maar iets meer laten... Ja, ook een sfeer. Ja. En, uh, en sindsdien sinds jou heb je, heb je Roosbeef, je, je hebt Flux, je hebt Eefje. Ja. Uh, je hebt Goslink. Ja? Uh, het zijn allemaal, uh -huh. allemaal mensen die zoiets hebben. Oh ja, waarom kan ik niet ook gewoon een liedje maken? En, uh... Ja, tuurlijk. Ja, ja maar ik... ik uh... Ik denk wel, die traditie is wel langer in Nederland of zo. Maar in Nederland hebben we meer een soort van... Dit, dit is meer, Nederland is misschien meer een cabaretachtig land of zo. Zo'n Nederlandstalig, dat wordt hier toch meer geëigd. Nederlandstalig is eigenlijk heel lang... Dat was of kleinkunst... of, uh, of het was... Um, uh, de, de, de, de, de soort van kroegen Nederlandstalig, zeg maar. De, de piratenmuziek. En nu heb je... En, daar is hip-hop bijgekomen en nu komt daar eindelijk ook popmuziek bij. Ja. Gewoon, weet je wel. Iets met... meer dan doe maar. Ja. Ja, hoewel, ja, hoewel, doe maar een soort dat van. Goede doel, maar doe maar, doe maar. Ja. Ja. Maar doe maar is eigenlijk een soort van. We, weet je, als je denkt aan goed, goede doel of bluff of zo, dat is echt, echt popmuziek, weet je wel. Dat is echt. Uh, maar dat je. Ook een beetje een soort van vreemde, alternatieve achtige muziek hebt en zo. Dat is wel nieuw. En ik denk, maar doe maar was een soort uitzondering in die zin. Ja, Vind ik ook. Omdat het eigenlijk ja. gewoon. Uh, want dat is ook zo raar. Ik heb dat niet meegemaakt, uh, die Doe maar gekte of zo. Maar ik deed daar er nu al over. En het is heel vreemd dat zo'n heel artistieke band. Eigenlijk um, die tegelijkertijd heel interessante en heel weerde popmuziek maakt. En ook tegelijkertijd heel toegankelijk kon zijn. En dan ook heel veel. Echt ook een de status had van een popband of zo. Ja. En, dan, en dan muziek. En de, waar dan weer op neer werd gekeken door een soort van uh, misschien wat uh, elitaire muzikanten. En dat, en, dat, en dat dan toch nog populair blijkt te zijn weer uh, 25 jaar later. Of ja. 30, ik weet niet hoe lang dat geleden is. 30 jaar. Ja, nou, ja. Mij 30 jaar ja. geleden. Nou, ik, ja. 25 jaar. Hey, weet je, uh, laat nog eens wat horen. Wat gaan we doen? Iets Nederlands. Nog een liedje? Ja, tuurlijk. Ja, ik ga nu een Nederlands liedje. Ik doe okay. wel even Jongens ga ik zingen. Oh ja, lekker. Goed, dus hij uh, stapt even van de tafel. Ja. Alles goed? Uh, ja, leuk, maak even een foto. Thomas maakt een foto voor de site. www.adelinevanlieer.nl Kan je morgen ook alles nog een keer terugluisteren en uh, ook nog van alles zien. Ja? Goed. Oh, er komt een Montemonica bij? Yes. Yes, sorry. Montemonica. Oké, okay, dit heet Jongens. <truim> die een vriendin heeft en dan komt die winkel binnen en dan uh, zegt hij tegen die verkoper Hallo meneer verkoper Ik zoek naar een bed Want ik ga op kamers wonen En ik heb een klein budget Gelijk een twee persoons Dat lijkt me een mooi begin Doe er ook nog maar een kussen bij dat is leuk voor mijn vriendin, maar jongens hebben wensen, maar die worden nooit gehoord. Oh, jongens zijn verliezers, van het allerergste soort. Ja jongens zijn net meisjes, maar dan zonder geluk. Jongens zijn verliezers, het zijn verliezers stuk voor stuk. staat op zijn kamer en dan loopt hij door de stad en dan spreekt hij daar de meisjes aan en dan kletst hij wat maar als ze dan een nummer vraagt, dan zeggen ze telkens weer oh nee, geef mij jouw nummer maar, dan bel ik jou misschien wel een keer, want jongens hebben wensen maar die worden nooit gehoord oh jongens zijn verliezers van het allerergste soort. Ja jongens zijn net meisjes, maar dan zonder geluk. Jongens zijn verliezers, het zijn verliezers stuk voor stuk. En op een ochtend wordt die wakker, zoals gebruikelijk alleen. Oh wat is er toch mis met mij, wat is mijn probleem. Er ligt een kleed over mijn spiegel en mijn klok is stilgezet. En vanavond is de laatste nacht in mijn eigen bed. En twintig dagen later is zijn bed verkocht aan een meisje dat op kamers ging en naar een bedje zocht. En haar haren zijn gekampt. En haar wekker is gezet. En nooit kwam ze te weten van die jongen en dat bed, Want jongens hebben wensen, maar die worden nooit gehoord. O oh, jongens zijn verliezers van het allerergste soort. Ja jongens zijn net meisjes, maar dan zonder geluk. Jongens zijn verliezers. Het zijn verliezers stuk voor stuk. Ja, jongens zijn verliezers. Het zijn verliezers stuk voor stuk. Oké. Okay. Oh Mooi. Ja. ja Jongens zijn vliegtuig. Ik kan, ja, het, ook, ik kan ja. het ook niet helpen. niet mijn schuld. Nee, nee. Zo'n tekst, waar komt die nou vandaan? Waar, waar, hoe komt dat binnen bij jou? Uh, ja. Komt het aanwaaien? dat aanwaaien? Is dat passen en meet? Is dat poetsen? Of, of schiet dat erin? Is het een gedachte die. Nou. Uh, is het een mening die je hebt die je verwoordt? Of is het een gevoel? Of nee, is het... nee. Nee, ik. Um... Nee, want ik geloof niet dat alle jongens verliezers zijn. Dat, dat zou ik natuurlijk nooit echt geloven. Uh, maar ik dacht wel gewoon van... Uh, er zit misschien een soort element wel in van... Ik vind het wel leuk om een soort van anti-macho lied te maken of zo. Ja, ja, ja. Of een soort van het idee van uh, dat je... Ja, vaak... Ja, vaak uh, wordt het toch altijd gezongen vanuit het de soort van overwinnersstandpunt... Ik wil niet in de, in, de, in de blues of zo, of in de country, nee. Nee. maar in uh, popmuziek wel. Of in ieder geval iemand die het allemaal wel even weet of zo. Maar ik dacht, het, ik had nu gewoon het idee van ja. een jongen die misschien zo verdriet. Ja. Ja, ik, ik dacht ook van, maar, maar het zou niet het alleen het... leuk zijn om een liedje te hebben over iemand die, kan, ja. die geen meisje kan krijgen. Maar ik wou ook van hoe die daarmee omgaat. van Of je het niet, weet je wel, ook iemand die het echt niet kon verkroppen of zo, dus dat het verder ging als alleen een beetje verdriet of zo. Is gaat het zo dat je dat je uh, je ziet iets in je omgeving of je, je merkt iets in je eigen leven, denk oh over dat aspect wil ik wel een liedje ja. schrijven. Ja? ja, ik heb een soort schriftje en dan um, ja, ja. um, gewoon uh, als thema's of, ja, ja. Of, of dingen waarvan... Ja, daar wil ik dan een liedje over schrijven. En is inderdaad. dat dan heel erg... Um, ho, ho, hoe gaat het dan in zijn werk? Is dat, de, maar, som, maar soms komt betekenis ook wel later, hoor. Ja? Soms schrijf ik gewoon een beetje op, kl op klank of op esthetiek of zo. En dan, ik, ja. Ja, en dan heb ik één zin die dan enigszins goed klinkt. En dan later verzin ik er gewoon ja. bij wat het betekent. Dus dan... Soms komt betekenis uh, gewoon op het allerlaatste moment. En soms komt die ook nooit. Hou je van poëzie? Ja, ja, tuurlijk, ja, Lees je ook veel poëzie? Uh, ja. ja, ja, veel Engelse poëzie en zo. Ja. En in Nederland wie, wie vind je goed? Uh, in het Nederlands ja, nou, Thomas Mulman. Ik weet niet of je die kent. Ja, ja, ja. ja. En um, uh, um, Starik, hij van Starik. Ja, ik heb, ja, ja ik heb hem namelijk. laat gezien. Uh, <laughs> ja. ja, nee, ja, nee. Frank Starik. Heel, ja, ja, nee, ik vind hem heel goed. Ja. Ik heb hem. Gisteren, Nee, eergisteren live gezien. Nog in de Sugar Factory. Op Poetry, op, op het Verse Beats Festival. En hij was supergoed eh, ja? inderdaad. Maar ik, uh, ja, ik, ja, ik, vind, ja, ik vind zijn werk heel mooi. Nou, dat is wel grappig. Want een paar jaar geleden zei hij tegen mij... Die Lucky Fons, dat vind ik echt een gek, Adeline. Dat moet je eens gaan ja, luisteren. Ja, daar ben ik wel trots op. Ja. Want hij is echt een ware dichter. Hij ziet er ook uit als een ware dichter. Dat vind ik goed. Hij heeft die uitstraling ook. Ja. En hij is een hele goede performer. Dat was, ik was heel ja. erg... Uh, ik had hem nog nooit live gezien. Dat heb ik dus eergisteren pas live gezien. Maar nou, uh, ja. Hé, hey, uh, uh, um, lieve uh, Lucky. Gaan we nog een liedje luisteren? Ja, maar uh, moet je kijken hoe laat het is. Ja. Uh, blijf je nog, uh, nog eventjes een paar minuutjes langer? Want het is het uur zelf voorbij. Oh ja. We gaan, ja? zijn nog niet klaar. Nee, dat moet nee toch? Nee, He, want ik moet, ook nog, ik moet nog een heleboel vragen. Namelijk, uh, gaat het snel? Ja, het gaat belachelijk snel. <laughs> Praat ik zoveel? <laughs> Ja. Doe, doe lekker maar de eindtune, horen En dan uh, gaan we... Uh, Ik blijft op... nog even. Ja, precies. En volgende uur gaan we beginnen met een, uh, wat zullen we doen? met een live nummer. Dat is misschien wel mooi. Na het nieuws gewoon gelijk. En, ja. en... Ga, ga maar overdenken welke, ja. welke je hier gaat doen. Dus dan uh, tot zo, na het nieuws.